Katrin Straatman met het NOS Journaal. In de Persische Golf zijn minstens 150 tankers voor anker gegaan voor de straat van Hormuz. Ze vervoeren onder meer ruwe olie en vloeibaar gas. Ook aan de andere kant van de nauwe doorgang liggen tientallen schepen te wachten. De Iraanse revolutionaire garde kondigde gisteren de afsluiting van de zeestraat aan. Toen begonnen de israëlisch Amerikaanse aanvallen op Iran. Door de oorlog in het midden oosten is de kans groot dat de energierekening omhoog gaat. De GasUnie meldde dinsdag al dat de Nederlandse gasvoorraad voor nog geen 11% is gevuld. Het gas raakt niet op, maar bijvullen kan flink duurder worden. En de GasUnie zei dinsdag ook dat er geen onverwachte dingen moeten gebeuren... zoals de eerder vermelde blokkade van de straat van Hormuz. In Iran is een tijdelijke opvolger aangewezen voor de gedode Ayatollah Ghamenei. Het is Alereza Arafi, geestelijk lid van de machtige Raad van Hoeders... Hij is een van de drie leden van de overgangsraad die na de dood van Ghamenei is benoemd. Daarin zitten ook president Peseskian en het hoofd van de rechterlijke macht. Haravi is 67 jaar en geldt als een trouwvolgeling van Ghamenei. Vanwege de oorlog blijft de Nederlandse ambassade in Jordanië vandaag uit voorzorg dicht... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mensen die een afspraak hadden, krijgen de bericht. Verder gaat het werk op de ambassade in Amman gewoon door... Ook de Nederlandse ambassades in Iran en Kuwait zijn dicht voor het publiek. Andere amb Nederlandse ambassades in de regio, zoals in Riyadh, Cairo en Muscat, zijn wel open. De Belastingdienst heeft al tienduizenden aangifte binnen voor de inkomstenbelasting. Aangifte doen kan sinds middernacht. Door de drukte raakte de service overbelast en moesten die worden herstart. Vanochtend om zeven uur had de Belastingdienst al 77.000 aangiften binnen. Vorig jaar stond de tellen aan het eind van de eerste dag op ruim 700.000. Het weer nog. Het is droog en het schijnt geregeld de zon. Vanmiddag is er wel wat meer bewolking. Ook kans op een bui. Het wordt een graad of 12 daarbij. Morgen is het volop lente met veel zon en ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Aha, aha. Stupid girls. Stupid girls. Stupid girls.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 I shut my bladder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 Dreaming since I was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 F.M.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 She's so far safe job and you can call a little house and a chevy your own it all seems perfect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 Alleen bij ZFM. <middels>